Ja, de bedoeling was van Groningen om gelijk druk te zetten, ik dacht dat je redelijk door die beginfase heen kwamen. Ja, dat was geen probleem. Uh, ja, we kwamen op 0-1 dus, uh, en, en, en nadat uh, gebeurde begon Groningen beter te worden. En wij vond ik, liepen achteruit, we kregen een aantal kansen tegen en nog een strafschop. En dan in de tweede helft hebben wij de twee, in het begin de twee beste kansen. We moeten gewoon één keer scoren, maar dat gebeurt niet. En dan, uh, ja, dan, krijgen, dan komt er een tweede straf op met een rode kaart. Ja, en dan wordt het heel moeilijk. Ja, toen was het eigenlijk gelopen. Ja. En, en tussendoor ook nog een doelpunt die dan niet gegeven wordt. Heb je het gezien? Nee, ik heb het niet gezien. Nee, ik heb gehoord dat hij achter de lijn was, maar ik heb het niet gezien. Nee. Goed, uh, ja, twee gelijkwaardige ploegen. Hij heeft het meest gelukkig genoeg gewonnen? Ja. Het maakt maar, maar niet uit of het gelukkig ze of ongelukkig. Wij maken jullie elkaar niet zo Nee, maar het maakt niet uit of het gelukkig of ongelukkig. is. Wij hebben nul punten, Groningen drie, dus die zijn blij. En wij niet. Nee, ik kan ja. me voorstellen. Oké, okay. bedankt. Okay.